Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama praat met democratische en republikeinse leiders... om de Amerikaanse schuldencrisis op te lossen. Vorige week legde hij de bal neer bij het congres, maar daar komen ze er niet uit. En daarom bemoeit hij zich er nu zelf weer mee. Er is nog geen akkoord in zicht, maar de geluiden zijn wel wat optimistischer dan de afgelopen dagen. In Amsterdam heeft de ME gisteravond tientallen leden van motorclub Dara opgepakt. Dat gebeurde nadat ze zich in een café in de Scheldestraat tegen de politie hadden gekeerd. Ze bekogelden de agenten onder meer met glas. De politie hield de Molukse motorclub in de gaten na berichten dat die een ruzie wilde uitvechten met de Hells Angels. De Scheldestraat was urenlang afgesloten.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 De liberalen in het Vlaamse parlement willen wettelijk vastleggen dat kinderen ongestraft lawaai mogen maken. Ze hebben een wetsvoorstel gemaakt waarin spelende kinderen niet langer als overlast worden beschouwd. In België zijn verschillende rechtszaken geweest over kinderlawaai, waarbij de klagers steeds gelijk kregen. Zo werd een wijkspeelplein gesloten en moest een crash zijn openingstijden beperken. Bondscoach Bert van Marwijk is tevreden met de loting voor de WK-kwalificatie. Hij noemt de poel waarin oranje terecht is gekomen stug, maar niet onoverkomelijk. Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het WK in 2014 tegen Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het westen breekt vanmiddag de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanaf morgen zonnig en steeds warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, de schippers van BNN. Gelderland. Goedemorgen, het is 4 minuten over 6. Dit is 4-7 op deze 31 juli 2011. En het is een hele bijzondere 4-7. Als je al een tijdje aan het luisteren bent, dan hoor je dat het geen normale uitzending is. Het is de schippers van BNN en de schippers van BNN. Dat ben ik en dat is Frank. Ah, hoi. Ah, hoi, goedemorgen Frank. Goedemorgen. Heb je nog een beetje in hier ja. in de loods? Ja, tweede week al. Het einde van de tweede week. We gaan de laatste week in. En ik heb, ik heb het schippersvak wel te pakken. Ja, we zitten ook nu lekker in een loods bij Jachthaven Eiland. en dat. Het gaat wel, is wel lekker. Het is lekker tussen de boot. voel voelt wel vertrouwd eigenlijk, hè? Ja, we zijn echt een beetje bootmensen geworden in twee <laughs> weken. Echt. Ik vind het trouwens wel grappig. Want de eerste dag dat we op die, op die boot zaten... Uh, we varen dus door heel Nederland heen. Hè. We zijn begonnen in Sneek twee weken geleden. En we hebben, als het goed is komen we zondag ook weer aan in Sneek. Dat is allemaal de bedoeling. En uh, die eerste dag dat je op die boot stond... zag ik ook met die grote schoenen van je. dan <laughs> zag ik je daar ook staan. Ook en dacht ik ook, oh, joh, joh, joh, dat wordt helemaal niks. Maar nu spring ik als een, als een ree spring ik zo over de boot heen. Zo, hap, trotsje los. <laughs> daar, hop, stoot uit hier. Ja nee, ik, ik begin echt handig te worden op die boot. Straks ooit in 4-7 Ferdinand. We gaan het ook nog even hebben over voetbal. Er is gisteren namelijk een mooie wedstrijd geweest met mooie doelpunten. Twente speelde tegen Ajax, bij Ajax. En Twente heeft gewonnen. Dat betekent dat ze de eerste prijs van het seizoen binnen hebben. Terecht, zou ik zeggen, hè? Tuurlijk, tuurlijk, Terek. ja, stukken. Terecht, terecht. Uh, en je hoort ook nog onze avonturen vanaf het water. We zijn langs geweest bij een uh, smederij. Je hoort nog wat uh, opdrachten die we moesten uitvoeren. En we laten ook nog één keer dat, uh, uh, onze avonturen op het Amsterdam Rijnkanaal horen. Dat allemaal zometeen natuurlijk in 471. Je kunt ook bellen. Mocht je nog iets van je willen laten horen, dan kan dat via 0801121. Dus 0801121. Ik vond het een mooie plek dat via, waar we een beetje we waren geëindigd tot nu toe. Die rust.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 To see the red taillights lights wave goodbye, but we'll grow old together. We'll grow old together, and yeah, this love will never, this old love will never die. Morning comes sometimes with a smile, sometimes with a frown.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 Yeah, we're moving on, moving right along Leo hoorde je hier in 4-7 op de vroege zondagochtend This... Old Love. Uh, we waren dus in Vianen en uh, daarna gingen we verder de lek over en kwamen uiteindelijk aan in Maurik. En uh, daar in Maurik, daar... Uh, uh, nou, dat was wel mooi. Het was een, een mooie, diepe haven. Vier meter diep. Konden we ook eindelijk eens een keertje zwemmen. Het was eigenlijk best wel prima weer. Um, en toen gingen we lekker in de haven zwemmen. En de volgende dag gingen we langzaamaan weer eens een keertje. Ja, we hadden eigenlijk niet zoveel zin, maar we moesten toch wel weg. Uurtje of elf vertrokken we en uh, uh, we gingen niet alleen, want we kwamen in een soort van kolonne terecht voor een, een, een en in die kolommen zaten we echt bij een gigantische sluis. Ja, we kwamen als eerste die sluis in ja. en toen sloten er heel veel kleine bootjes aan. En nou Moest er nou nog een grote boot nee, achter? Ja, dat is weer bij een ander. Maar, je hebt dus, zeg maar op de lek heb je, dus, heb je dus drie, vier grote sluizen waar we zijn geweest. Echt enorme tunnels van water. En er komt dan ook een verval van, dus er komt dan zeg maar, twee meter water bij. Maar dat duurt dan heel erg lang. En, uh, omdat er zoveel water bij moet per, uh, in die enorme sluizen. Maar echt gigantische sluis. Echt heel groot. En we zaten dus in die grote kolonne. En uh, uh, nou, toen gingen de sluisdeuren wel open. En dan gooit iedereen bam het gas open. En iedereen rammen door het water heen. Omdat ze snel mogelijk weg te zijn ofzo. Nou, wij kunnen niet zo hard. En uiteindelijk wordt er dan ook een soort van selectie gemaakt van de, de snelle boten die gaan eerst of de vrachtschepen gaan eerst. Ja. En daarna gaan de snelle boten die gaan erachteraan. En die halen dan weer die vrachtschepen in. En wij uh, sukkelen dan een beetje achteraan met ons, uh, met ons jachtje. Dus we gingen een beetje in zo'n kolonne van ik denk drie boten. Hè? Ja, het is een beetje, eigenlijk een beetje wielrennen. Het hebt allemaal pelotonnetjes. Ja. En wij zaten in het achterste... Ja, van... we waren wel de bus. Ja, we zaten <laughs> zeker in de bus. En we zaten met nog twee nou, ook kleine boten, die, die waren wel wat onrustiger aan het varen dan wij. Wij, wij voerden wel een rechte koers. Ja, ja. We gingen een beetje heen en weer, maar we gingen er lekker achteraan... want dan kunnen we afkijken hè, wat we moeten doen. Ja, precies, want zo proberen wij dan een beetje het varen te leren. En toen kwamen we uiteindelijk aan in de haven van, uh, van Wageningen. Dat was een soort, uh, ja, het leek een beetje op een soort fabrieksterrein, industrieterrein... maar uiteindelijk was de haven wel best ja, wel gezellig ja, eigenlijk. Ja, dat, was wel, ja, wel leuk. dat was wel goed te doen. Ja, en toen dachten we, nou, die mensen die waar we dus de hele tijd achteraan aan het varen waren... De, die gingen daar ook naartoe. En we dachten, we, we moeten ze echt even vragen uh, wie zij zijn... en wat ze eigenlijk nou de hele dag doen op het water. Nou ja, en uiteindelijk bleek dat zij echt exact hetzelfde deden als wij... Nou, maar niks. Wat, wat doen we de dag? Is uh, dat is een goede vraag. Ja. Uh, nou, uh, over het algemeen zie je dat we soms wel eens naar rechts afwijken en dan weer ja, naar links. Ja. En dan zijn we allerlei dingen. Peter heeft zijn radio ingebouwd vanmiddag. En we doen al, het... allemaal klusjes doe je onderweg. Ja. Ja, ik zag jou nog even op het dak staan ook. Ja, ja ik was gewoon even wat geniet op het dak. Dus dat stond gewoon even in de zon in de een zon, sigaretje. Muziek hard. <laughs> een pakkie koffie erbij. Wij zitten ook de hele dag op die boot. En dan... Ja, dan ja, jullie waren wat rustig. Dat viel me wel op. Uh, ja, maar ja.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 12, 13? Ja, oh, maar wat is het voor een boot? Dat is een beetje een gek bolbootje. Nou, een flat? Hij is in Leiden is die gebouwd door, door een scoutinggroep in de jaren 60. Dat ding, ding heeft een hele historie. Ja. Ja? Ja, hoe... <laughs> hoe komen jullie eraan om? Mijn vader die heeft hem in Leiden gekocht in de jaren 80. Toen was hij ook van een gezinnetje en die wouden een grotere boot. En mijn, mijn vader en moeder die waren ook wat groters in die tijd.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 De tokkies. Ja? Nee, dat noemen we wel eens zo. Er zijn boten die met allemaal handdoeken en vlaggetjes en stickers en tien kinderen. Weet je wat wij hebben eigenlijk? Wij hebben ja, vlaggen en stickers. gewoon ja, tokkies? Nou, nee, ik ja, vond... dacht ook dat jullie de tokkies waren. We waren ook wel een beetje de tokkies. Ja, een beetje. Ja, ja. We drinken veel. We hebben vlaggen. We hebben hart, we, vlaggen. we hebben stickers. We hebben handdoeken. Je hebt je handdoek nog verloren. Ja, nou inderdaad. Ik had een buitenopgang. Want we hadden lekker gezwommen op het eiland van Maurik. Toen had ik hem buiten gehangen om te laten drogen. En toen uh, was ik hem helemaal vergeten, toen kwamen we aan in het volgende plaatsje, Wageningen volgens mij. Maar ja, was Wageningen. Er, en toen was mijn handdoek er niet meer. Ja, die heb je laten hangen. Die is ergens. Ja, op de lek drijft hij nu rond. <laughs> Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, goeiedag. We varen nu op de IJssel, we hebben gevaren op de lek en uh, daar heb je veel stroming. Jij weet er alles van, schijnt. Nou, niet alles, maar. Ik uh, ben dus een Brabander, dat kun je misschien wel horen, denk ik. Een beetje, ja, zeker. Uh, ik ik uh, woon dus bij de Maas. Mm -hmm. En de Maas is dus vergraven heel lang geleden. Ja. ja. Dus wat, mijn grootvader, die woont dus eerst in Gelderland, ja. in Appelterre. En nou dus... Uh, op een gegeven moment ging je naar Brabant toe. Ja. Omdat dus de Maas vergraven is. Ah, oké. Okay. En, en daar, wo daar, wo daar woon jij nu aan, aan de Maas? Nou, ik, ik woon er vlakbij. En zie je ik veel woonde... van, en zie je veel van, de, van dat soort. Ja? Zie, zie je veel van, dit soort, dit, van ons suffetjes langskomen, zeg maar, op zo in zo'n klein jachtje nee? die dan eigenlijk niet zo goed kunnen varen? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee? Maar ik vind varen gewoon ontzettend mooi. Ja, dat is het ook. Vinden wij ook. Ja. Ja. Hé hey Gerrit, dankjewel. En, uh, en tot later weer, hè. De groeten daar aan de boten op de Maas. Oké. Okay. Dankjewel. Dank je, Hoi. Ik heb mooie muziek uitgekozen, Frank. Jij kent het denk ik niet, ja. hè. Michael Kiwanuka. Hele ingewikkelde naam. Nog nooit van gehoord. Heel mooi is het. Tell me your tale. Tell me a story that I can read Tell me a story that I believe Paint me a picture that I can see Give me a touch that I can feel Hey! Michael Kiwanuka en Tell Me a Tale. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze frisse zondagochtend. En ook een goedemorgen voor Frank. Dankjewel, Ferdinand. Goedemorgen. Uh, Ferdinand, het was, een, uh, het was weer eens een keer een voetbalavondje, ja, het is allemaal uh, begonnen gisteravond in uh, Amsterdam uh, tussen Twente en Ajax. Twente was afgereisd naar de hoofdstad met in de knip de winst eerder deze week op uh, de roemeense club in de race naar Champions League. En Ajax begon gisteravond goed. Ajax was de dominerende ploeg. Dat gaf Co. ook aan na de wedstrijd. Ajax viel in de beginfase al goed aan. Maar goed, Twente komt op 1-0. En ze gaan de rust in met, met deze voorsprong als trap op. Ja, ja. en, en, en vond je het een terechte penalty? Nee. Um, wat, uh, ja, kijk wat uh, die uh, jongen van Twente, of Ajax, deed, uh, Jansen, ja uitgerekend, uh, Jansen die dat uh, veroorzaakte. Ja, het was terecht, de arbiter stond er uh, bovenop, Luke, en hij wees terecht naar de witte stip en Janko vol trok het van de uh, feilloos. En ja, na de hervatting loopt de Berghuis tegen Rood op en is Ajax nog steeds de aanvallende ploeg. en via... Ik dacht toen wel van, nou dat wordt wel moeilijk voor Twente, tien man en dan zo uh, en, en, en aanvallend Ajax. Ja, dat, uh, ik zat te kijken hoor. Toen dacht ik ook Twente gaat het, gaat het moeilijk krijgen. Maar ja, uh, kijk Ajax komt, uh, komt langs zij. Een prachtige goal trouwens van Anderwereld oh. ja Hij schoot op strak en hij, hij had ook de ruimte. Maar Twente die heeft uh, nog altijd uh, Bruin Ruiz. Ja. En ja, hij was uh, ja. de man die dus die 2-1 maakte. Een fraaie treffer hoor, naar rechts, toen naar binnen toe. De beweging en toen het schot en... Hij liet vermeer uh, kansloos joh. Nou, ja, we hebben wel al meteen twee hele mooie doelpunten gezien nu. Ja, we hebben inderdaad twee hele mooie doelpunten gezien gisteravond een goed gevulde arena. En ja, terug naar die wedstrijd. Twente die, die, die blijft overeind en Michailov trouwens, de keeper van Twente die deed het heel ja, goed. Ja, uh, Luke die schaal gaat naar, uh, naar het Dukkerland. Trouwens ook de felicitaties hoor, van mijn kant. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er blij mee hoor. Ja, ja, mee. ja, ja. En uh, vandaag zijn die jongens vrij. Uh, dat gaf Adriaan ze aan. En uh, dinsdag vliegt hij met zijn selectie naar Roemenië voor de, voor de return. Maar dat zal ook wel... Ja, Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet gaan halen. Nou, gezien wat Twente heeft, uh, heeft uh, gedaan de, de afgelopen week. Ja, de, de, de, ze gaan bij die punten in de tas naar Roemenië toe. Joh, dat moet doen. toen zijn. Kijk, gisteravond was Twente daar iets gehavend spelers die niet fit waren. Ja. Maar Ko gaf na die wedstrijd aan dat er uh, weinig schade is, uh, is geweest. en uh, ja, Hij reist met een, met een goede ploeg, een redelijke ploeg uh, naar, naar Roemenië toe. en ja, Het zou toch hier raar zijn, Luc, dat uh, Twente daar uh, onderuit gaat. Ik, ik hoop het ook hoor, dat Twente doorgaat, trouwens Ajax die zit alleen in die Champions League. En uh, ja, alles gaat uh, deze week nog met wat oefenwedstrijden. We hebben nog woensdag de afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar. Oh ja, dat is ook zo, ja. Ja Edwin, ja. ja, Edwin wordt uitgewuift, waarschijnlijk in een, in een stampvolle arena terecht. Dat heeft hij ook verdiend. Ja, ja, absoluut, absoluut. En twee dagen daarna gaat het circus open, Luc. En dan gaan we weer een <laughs> heel lang seizoen tegemoet. Leuk, ik heb er wel zin in hoor, Ferdinand. Jij? Ik heb er zeker zin in, uh, Luc. Uh, we hebben etterlijke weken stilgeleven. Moet je nagaan hoe snel het gaat. Uh, ja, vandaag is de laatste dag in juli. We gaan uh, augustus in en dan begint alles weer. Uh, we hebben Europa League, we hebben Champions League en... Daar nog heel ver weg het, het, het, het EK, maar dat komt volgend jaar. En we hebben gisteravond zelfs in het verre Brazilië de WK-loading gehad. Tja, dat is ook al bezig. Hè? Dat is dus het WK 2014. Ik ben nog een beetje aan het nakomen van die finale die we gespeeld hebben ja. de vorig jaar. Maar, maar 2014 is de loting alweer voor geweest. Eens even kijken, hoor, ik heb hier een lijstje. Pam uh, pam, Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Nou, Ferdinand, wat denk jij? Uh, gezien uh, om de bondscoach te, te citeren. Hij, uh, ja, hij had uh, niet veel erop aan te merken. Het was een korte reactie die hij gaf vanuit uh, Rio de Janeiro gisteravond. Ja, misschien een, een, een, een stugge groep met, uh, hij haalde Turkije eruit. Het is altijd een uh, vervelende ploeg om tegen te spelen. Met Guus Hidding, hè? Met Guus Hidding, want er zijn weer nog drie bondscoaches die dus uh, elders op de wereld rondlopen en die ook een gooi gaan doen naar ja, de WK in 2014. Onder andere uh, Hidding. Uh, we hebben nog altijd uh, advocaat. We hebben Rijsbergen in Indonesië, maar dat wordt een Mission Impossible. En we hebben Frank Rijkaard hè, in Qatar ja. of Saudi-Arabië. Maar goed, um, gezien, gezien, gezien de, de, de indeling, ik denk dat Nederland dit moet kunnen redden. Joh. Ik bedoel, uh, ze hebben een goede ploeg uh, van Marwijk beschikt over ja, hele goede spelers. En als alles zo bij elkaar blijft... Uh, Luk, dan, dan, dan moet het te doen zijn en we hebben 10 augustus alweer een oefenwedstrijd. Dan gaat uh, Nederland naar Wembley toe, maar dat is oh ja. dat, daar gaan we het nog over hebben. Dat is niet de komende week, dat is de week erop. Ja, nee, en Frank en ik die zaten op de boot al gisteren even naar Spotschina te kijken met Dione. En, en toen dachten wij, of ja Nederland is nu toch ook eigenlijk onverslaanbaar. Bijna niemand kan winnen nu van ons. Kijk, Nederland heeft gis, uh, heeft gis, uh, vorig jaar, sorry, de, de, de, de, het uh, wereldkampioenschap uh, gespeeld of heeft deelgenomen aan de wereldkampioenschap. We hebben Nederlandse voetballers nogmaals. Nederland heeft een uitstekende ploeg en dan zal die spelers bij elkaar blijven. Ik hoop ook, hoor, dat Bert van Marwijk zijn contract uh, verlengt. Het is een goede trainer, een goede coach. En dat moet het te doen, zei Luc. Nederland is goed, Nederland heeft die finale terechtgehaald. Maar ja, goh, daar kunnen we nog lang en breedvoerig over praten, ze hebben het verloren. Maar er zijn weer uh, perspectieven. De, de, de EK staat op de drempel en iemand zei het gisteravond ook heel mooi. Laten we niet gaan juichen, want dat is Nederland. Maar dat zal niet gebeuren, Luc. Nu alles gaat verliezen nog in die EK-kwalificatie, dan, Nederland... ja, dan gaat Nederland helemaal niet naar die EK toe. Maar het zou toch van de zotte zijn, Nederland gaat gewoon naar die EK. En dan ja, hebben we wel. die kwalificatie. En dan dan gaan we richting 2014, maar dat is nog heel ver weg. Nou, dat duurt inderdaad allemaal nog wel eventjes. slot, nog even Ferdinand, we hebben we nog helemaal niet over gehad, maar je hebt een nieuwe trainer hè, met Feyenoord. Ja, um, en als ik heel eerlijk ben hoor, en ik heb een Feyenoord-sipotters gesproken, ik was er niet blij mee, ik ben er ook niet blij mee, maar goed, kijk. Nee? Uh, nee Waarom niet? Nee, nee, kijk, we hebben, uh, heel kort, uh, we hebben de mens Koeman, een fantastische gozer, een hele goede man. We hebben de, de, de voetballer uh, Koeman gehad. Daar heb ik heel veel waardering voor. Ik heb hem zelf in het in het, echt zien voetballen. Geweldige traptechniek, hele goede voetballer. En dan kom je. We hebben de trainer Koeman. Ja. En daar ben ik zo tevreden over geweest. Niet echt heel gelukkig is hij geweest in zijn trainerscarrière. Nee, zijn trainerscarrière. Ja, de Vitesse, Assetio, Ah uh, ze heeft ook Ajax. in het buitenland gezeten. Valencia. Uh, PSV, Valencia. Oh, ja. Maar goed, um, kijk, er moest een trainer komen. En uh, voor Koeman is uh, Louis gebeld. Ja, ook iets als een Mission Impossible. Dat, dat had Martin van Geel kunnen weten dat Louis komt nooit naar Rotterdam. Ja, en ja, dat zit Koeman thuis en dan gaan ze Koeman bellen. Koeman die, die, die komt, is in die Kuip, is uit de helikopter gestapt de afgelopen donderdag. <laughs> ja. ja, iemand zegt tegen mij, Ferdinand geef hem de voording van de twijfel. Dat ga ik ook doen. Ja. Uh, we gaan zien wat Ronald ervan zal brengen. Hij begint volgende week trouwens Feyenoord open de competitie de komende vrijdagavond uit. Op Woudestijd tegen Excelsior. En uh, zaterdag, zondag, ja, daar komt de rest. Maar goed, ik, uh, ik, ik, ik heb er vertrouwen in. Ik geef hem het voordeel van de twijfelen. We gaan een seizoen in met een hele jonge ploeg. En ik hoop dat Feyenoord iets hoger eindigt op de ranglijst. En ja, het zal dit jaar gaan of volgend seizoen tussen, tussen Ajax, tussen Twente en PSV. En daar komt de rest. Ferdinand, dankjewel weer. En uh, we gaan je weer spreken het komend seizoen. Bedankt. Ik wens jullie een hele mooie zondag. Een goede vaart. De groeten aan de redactie. Frank, ook voor jou een goede vaart. En een behouden oh, thuiskomst. Dankjewel. Dag.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 Lucky Fonds, de derde. En ik heb een meisje en inmiddels is het mooi licht geworden buiten. Het is wel leuk hè? dat je het zo een uh, keertje door de ramen ziet, we het dan licht worden. We zitten hier lekker in die warme loods, terwijl het buiten gewoon al, alweer een beetje de zon schijnt. Een Beetje uitkijken over de plassen. Ja. Prachtig, prachtig. Ja. Uh, we waren in, uh, in Wageningen en uh, nou ja, dan moet je als je een boot hebt, dan leg je aan. Eerst ga je naar de meldstijgen, dan krijg je een plekje. en dan moet je eigenlijk nog even terugkomen naar de havenmeester. Uh, want ja, je moet dan betalen. Die grote die maakt op de kop van de deelsteiger. Op de kop. blaas blazen wel even op man. Ja. je die boot tegelijk komt en je wil allemaal bij elkaar leggen, dan is je al op, hè? willen ook even betalen. Even kijken, Kim. Ja, Bieren. Yes. Uh, even kijken, de bootlengte. 39. 39. Dat uh, is 15,30 euro.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 Sinds een week of twee, denk ik. Oké. Okay. Oh, je bent net pas havenmeester hier. Nee, ik net erachter gekomen dat mensen er zo over denken. Ik ben een hele tijd ziek geweest, dus ik uh, okay. ben pas weer begonnen. Oh, okay. maar je kunt je werk wel doen met de ziekte. Ja, ja, ja, ja, dat is best wel een pittige ziekte. Het is een ziekte van je zenuwstelsel. Dus uh, als je je, zenuwen, uh, je spieren niet meer prikkelen, dan uh, hou het op, hè? Ja, yeah. mm -hmm. dus. Uh, ik heb uh, een hele tijd uh, niet meer kunnen lopen. Oh. Dus uh, ik ben drie maanden naar mijn revalidatiecentrum geweest.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 Ja. Het is uh, twee minuten over half zeven. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En het is een speciale uitzending. De Schippers van BNN. bevaren varen kriskras door heel Nederland. Nog één week te gaan. En straks hoor je het mooie verhaal van een smid met zijn eigen ambachtelijke smederij. Na John Legend. Say that you'll stay a little. Don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine. worth the moment of your time Dude. Mm -hmm. John Legends en Safe Room hier in 47 op Radio 1. Um, ja, we, we hebben dus die opdrachten die we altijd krijgen van de prestatrice van BNSD, Willemijn. Ja, soms vrijdag 3-2. Ja, en inmiddels, uh, nou, ik ga het nog niet verklappen, nee. maar nee, 3-3 staat het, drie, drie het komt dat mijn opdracht is gelukt. Um, uh, ik kreeg namelijk de opdracht om uh, met een smit mee te gaan, of een smit moest ik helpen. Willemijn vindt ons namelijk veel lijken op Hilke en Fietsen van de schippers van de Kameleon, en de vader van het duo is, uh, is smit. Van vroeger uit natuurlijk. Dus ik moest een uur lang een uh, smid gaan helpen. Dus uh, ja, en wij hadden een beetje haast. We, hadden, we moesten echt ergens naartoe. Dus in plaats van uitslapen en uitbrakken moesten we die dag extra vroeg op pad. Zo, het dus heel erg vroeg. We zijn nog nooit zo vroeg op weg geweest. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Luc. Houdste hè. Ja, sorry. <lacht> <lacht> Dit zit een beetje te slingeren. <lacht> slaaptronken. <lacht> ja, slaaptronken zitten we op het water. En we zijn zo vroeg omdat we een smederij moeten zoeken. Ja, we willen natuurlijk ook wel weer op tijd op de plaats van bestemming aankomen. En nu heb ik een smederij gevonden Frank, ja. in Arnhem. We varen langs. Daar varen we langs. En uh, uh, als het goed is ligt die smederij, het is een smederij. Die ligt aan de haven. Dus kunnen we in Arnhem even aanleggen en uh, eventjes naar die smederij. Toen we gaan een uurtje. Laten we dat punt binnen slepen? Ja precies, Loop ik even, of, uh, sleep ik even een punt binnen. We ja, zijn nu volle kracht vooruit in de vroege ochtend, zo'n vroege vader, dus uh, het is wel mooi, ook wel een keer leuk zo vroeg varen. Nou, uiteindelijk kwamen we aan in de haven van uh, Arnhem. Uh, het was allemaal vrachtschepenlaagje, daar geen ja. plek eigenlijk. Hè? Ja. Nou, we, hadden, we mochten het bij de havenmeester even zo... Oh ja, ik zou even naar binnen varen. Voor de deur, of Voor de deur parkeren. parkeren. Ja, soms ja. ja, ja. gehad te betalen. <lacht> en uh, toen hadden we hem gevonden hoor, um, een ambachtelijke smid.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 Studie gedaan voor metaalrestauratie. En dat mocht uiteindelijk gewoon een, uh, ja, een smederij opleveren. Ja, en toen moest ik dus uh, even een uurtje aan de slag om een opdrachtpunt binnen te slepen. en dat heb ik die jongens even geholpen, no problemen. Het lijkt wel een beetje van Star Wars. Wil uh... je wat zien erdoor? Ja. Het apparaat wordt aangezet. <laughs> het sta je daar als een uh, levend standbeeld? In dus, dan moet je ongeveer op een. je uh, het draadje, zolang het ja. is? Ja ver hou je hem uh, van het staal. Oh. <lacht> Gaat hij goed, Luc? Ja. Ja. Wat doet hij nu? Ja, hij is flink aan het bakken. Laat ik het even bijhouden. Laat ik oh. het bijhouden. Ja. Het wel 31 december. Yeah. Ah ja. Nou, ik, ga even, ik ga even een uurtje hoefijntjes uh, lassen en dan ja. komt het er goed. Hè? Ja. Ja. Succes jongen. Heel je lekker, luister eens. Ja, Zometeen dan nog uh, de bocht der bochten, Frank. Oeh, die was spannend ook. Dat was een spannende bocht, hè? Ja. Oh, daar zijn, <laughs> werden we voor gewaarschuwd. Er was hem toch een bocht, kwam er ineens.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 We're gonna En het regent zonnestralen. Jan Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedendag. We zijn Jan aan de... het. Aan deze ja, ik, ik, ik hoor het. Ik hoor het. Wij zijn, wij zijn aan het varen en jij ja, maakt je een beetje zorgen, hè, geloof ik. Nou ja, in zoverre dan. Ik geniet van jullie programma omdat jullie op water zitten, waar ik ook nog wel eens gevaren heb en dan zie ik dat zo voor me. Mm -hmm. En dan moet ik erbij vertellen dat ik zo'n beetje 40 jaar als plezierschipper, maar daarvoor als beroepsschipper. Ah, en ook een ah, opleiding heb gehad op een zeevatschool of een uh, schippersinternaat. Ervaren schipperen dus? Nou ja, een beetje wel. En dan hoor ik jullie praten over de punt van een schip. <laughs> een punt heeft een botlood en een puntje van je neus, maar een schip heeft een steven. Een voorsteven en een achtersteven. Steven? Steven. Ja. Steven. Hmm. voorsteven en een achtersteven. <laughs> Kijk, op een tjallek ja. kun je niet zeggen van een punt. En op een scherp jacht, daar spreek je dan over een scherpe neus, dat nog wel. Ja, of een ja. scherp steven, of een rond steven, een flat. Maar een punt, dat, dat niet. En links is, is, is, is bakboord, uh, rechts ja. is stuurboord. Ja. Dat, dat, dat gebruiken we wel hoor. Dat zeggen we nu nog. Je... In Anhem dat zeg je, we ja, <laughs> hoeven geen parkeergeld. Nee, dat is lichtgeld. licht geld. Oh ja, natuurlijk. Ja. <laughs> ja, dat weet ja. ik wel van jullie op oh, gedaan. Hey, Jan vind je het niet ook een beetje gek, want wij, wij, wij, bedoel, wij krijgen nu wel veel ervaring, maar we zijn geen gevaar op het water, denken wij, maar ja, leuk. We, we vonden het toch wel een beetje raar dat je zomaar een schip mee mag van 9 meter. Dat is toch wel, wel gek, eigenlijk van de ervaringen. Ja, maar ja, dat is, uh, dat is nog steeds iets wat, wat uh, gelukkig is dat nog op het water mogelijk. Alleen kijk, je kan het varen niet leren. Op een boekje en met een rijbewijsje. Nee. Nee. Dat gaat niet. Varen moet je leren in de praktijk. Aldoende. en uh, nou, dat, omdat het gelukkig ook allemaal nog wel op zijn 11 en gaat. Meestal een kilometertje of 10, 11, 12. Soms nog langzamer, dan mag je ja. maar 6 kilometer varen. Ja, daar kunnen er nog niet zo gek veel gebeuren. Nee, en, klopt. Uh, Het, Ja, uh, je moet je verstand gebruiken op het water. En je moet alles, wij krijgen altijd de tip inderdaad, van iedereen van gewoon rustig. Ik, aan. ik heb mensen met een vol papieren en ze hebben geen. ze kunnen geen meter varen. Nee, ja, dat, nee, je dat kunt, schiet je ook niet meer op. Want je kon vroeger kon je, je vaarbewijs kon je op alleen een theorie halen. Hè? Gewoon door een papiertje in te vullen. Ja, daarom. en dan uh, de. Dan, dan ben je eigenlijk uh, nog, nog geen schipper. En ja. schipper, Dat moet je toch echt, uh, ja, je moet niet zomaar het water op gaan. ben je fijn nog steeds, Jan? Uh, nou, ik ben nu 80 en uh, we hebben de boot uh, sinds kort verkocht. Ja. En die zie ik nog regelmatig. Dat was een doerak. Dat was een heerlijk schip. Ja. Maar uh, en degene die hem nou heeft, uh, die heeft er ongelooflijk veel plezier van. Ik ken hem en uh, ja. Maar uh, ik heb er heerlijke herinneringen aan. En ik ben. Ja. Het, mijn eerste schip, dat was een wastoppen. Een wastobber? Dat heb ik een jaar of uh, zes, zeven. Ja. Yeah. En dan woonde ik in Weesp op de achtergracht. En daar zaten we op de gracht voor en achter. En daar voerden we met Jantje Borst. Voerden we dan in een toppetje <laughs> over de gracht. <laughs> en, en, dat en dan ging om. En En toen was ben nat. ik na de oorlog uh, ben ik op, op, op Schippersinternaat geweest in Dieren van Kinsbergen. Mm -hmm. En. Uh, toen heb ik gevaar op de kleine handelsvaart. En ken, ken je de, de, de, de bocht dat je bij, uh, bij Arnhem, vlak naar Arnhem, heb je dan de bocht dat je de, de, de Nederrijn afgaat? En dan ga je uh, zo'n hele scherpe T-splitsing, uh, haakse bocht, naar, uh, naar bakboord. <laughs> um, ja. Dan moet je, ga je van stroom opwaarts, ga je ineens stroom afwaarts. Ja, dat moet je een behoorlijke bocht maken hoor. Ja, dat is wel lastig hè? Dan moet je eerst een eind, ja, maar je moet eerst een eind de, de, de, de Rijn nog opvaren. Ja, dat hebben we ja. gedaan. Ja, klopt, de Nederrijn is toch. Ja, de Nederrijn. Ja, de ja, Nederrijn. Ja, ja, ja, ja. En dan ga je zo hoog mogelijk naar boven. Ja. Dus het stroomopwaarts. En als je dan net iets boven de ijzer ligt, zeg maar. Ja, dan geef je bakboord uit en dan uh, ga je zo voor de stroom. Ja, ja, ja. ja. Nou, die dat bocht hebben wij. Ja, precies. Die bocht hebben wij ook gedaan afgelopen vrijdag. Dus dan hoor je straks hoe dat, uh, hoe dat ging. Dankjewel, Jan, voor het bellen. Oh, dat is leuk. Nou, waarom ja. vaart? Heel goed, dankjewel. Tot dan ziens. mooie dag van. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel wel. So. There's no need to lie dear. It's BL, so we both know, know. It's a nightmare Shine the left, they're all turns I don't care Please leave that. Ben Lanklesel en Little Sister. Ja, die spannende bocht die we dus vrijdag moesten nemen. Uh, dan ga je dus de Nederrijn af en dan ga je bakboord, dat is links, uh, de Gelderse IJssel op. En dan ga je dus van tegen de stroom in en dan ga je ineens, huppatee, met de stroom mee. En dat is dus nogal link. Logisch nadenken. Uit de kant blijven. Ja, en gaan. Gaat erop. Uh, altijd opletten. Uh, stroming, hè? Uh, scheepvaart. Ja, gewoon gas geven. Dat verschrikkelijk gevaarlijk. Je moet even doorvaren, ja. tot je in de IJssel kan kijken en dan ga je om en dan ga je erin. 100 meter ervoorbij. Ja. 100 meter varen? Ja, 100 meter ervoorbij, ja. O, ja. Want, wat, en als we dat niet doen dan? Ja, dan heb je kans dat je dus een, een zandschip er tegenaan krijgt. En dat willen we liever niet? Nee, dat willen liever ja, ja. niet, nee. Nee, nou, dus wij dus met knikkende knietjes die rivieren over. En toen kwamen we dan eindelijk daar bij de bocht der bochten. Ja, wel ja. O, ja, o, ja. Het is dus een kleinere, kleinere rivier dan uh, waar we nu op zitten. Ja, oh ja. Kijk. Ik We hem hier zo in. Ja, nog een stukje door. En dan bam. En dan kijk ik alvast is... de IJssel in. Ja. Er zit niks, er niks achter uit. ons we uit. Over de dijk heen. Dat is lekker. Dat is spannend eigenlijk. Ja. Ik <laughs> zie nog niet echt of er wat aankomt. Wat doen we met dat kleine witte bootje voor ons? Wachten ik denk we dat nog? als die voorbij is, dan ga ik. Dan ja. vaar ik lekker door. En dan uh... het is een rare bocht, het is een beetje een soort. Uh... Haarspelbocht. Ja, een soort haarspel, een soort T-splitsing. Daar lijkt het toch? En dan maken we het rondje hè denk ik. Luc kijkt uh, flink over zijn schouder om te kijken of er niks uit de ijssel komt. En ik kom uit, uh... niet. Gaan we die maar nou. Gooi je maar om! Okay. E, twee, om. Ja, nu kunnen we dus stroom van twee kanten krijgen. Gaat goed? Die schippers, ja. lint, die kunnen wel overdrijven, zeg. Ja. het is wel ingewikkeld, maar het is nou ook weer niet. Uh... Ja, het is, valt ook wel weer mee eigenlijk. Ja. ja. Maar toch, hey, een hebben... waarschuwd man, telt voor twee. Zo is het. We hebben het overleefd, op naar reden. See you.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 Nog een weekje, Frank. Ja, dat zijn wij de schimmers van BNN. Nog een weekje op onze boot, Kim. Ja. <laughs> uh, nou, Dit was uh, wel 4-7 voor dit moment. We gooien het anker uit. En dat doen we natuurlijk met Ed Anker. Goedemorgen, hey. Ed. Hallo. Jongens, ik zit te huilen bij dit prachtige liedje. Geweldig. <laughs> een beetje cheesy, hè? Ja, <laughs> ja prachtig. Hey, ik heb straks ook iemand die heel veel van bootjes weet. Oh. Ja, ik heb uh, de campagne-directeur van Greenpeace. Dus die weet hey. alles van rubberbootjes. Die ja. hebben straks in Dit is de Zondag. Kijk, nou, we gaan luisteren. Dan uh, zetten we hem nog even aan op de boot en dan uh, gaan we met een kopje koffie nog even naar je luisteren, Oké, okay, ja, heel mooi. Tot volgende Grijna. week weer. Uh, goede uitzending. Yo, I. We gaan er naartoe, Frank, morgen? Vandaag? Uh, Zutphen is, als het goed is de volgende stop. Als de stroom een beetje mee zit. Deventer, Blokcel, Echt in de Brug. Daar gaan we allemaal komen nog ja. de komende week. Eindelijk weer in sneeuw komen we aan. Ja. Wat mooi, wat nog een mooie week. Ja, en het wordt mooi weer ook. Ja, lekker, ik heb er wow, zin in. Heerlijk. De Schippers van BNN, je hoort ons in BNN Today elke avond kwast voor tien. Tot volgende week zondag, dan zijn we er weer met een nieuwe 4-7, de allerlaatste vanaf de boot. Volgens ook online, Schippers van BNN en dan via Facebook. Facebook.com slash de Schippers van BNN. Ooi. Weer of geen weer, vroege vogels gaat deze week het wat op. En ik heb een vraag voor u. Enig idee waar dit over gaat? Bij de fruitjes is het auto, zo gauw ze boven de grond komen, dan zit er een man op. Maar we gaan ook onkruid eten. Dus dit is zevenblad? De beste methode om paardenbloemen zevenblad of brandnetels kwijt te raken, gewoon opeten. Hm. Lekker zo. Doe daar nog een snufje Johnny Boer bij, wat heide-inventarisatie... één Jack Russell en brandganzen op Spitsbergen. Luister straks van 8 tot 10. Vroege vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tie> Dit is Radio 1.